In een verklaring zegt El Baradei dat hij bereid is... een regering van nationale redding te leiden als hem wat wordt gevraagd. Als hij premier wordt van een overgangsregering... trekt hij zijn kandidatuur voor het presidentschap in. De Verenigde Staten moeten binnen 14 dagen een basis ontruimen in Pakistan. De strafmaatregel is een reactie op de NAVO-luchtaanval... waarbij vannacht zeker 24 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Ze werden onder vuur genomen door NAVO-helikopters... afkomstig uit Afghanistan... De Pakistanse autoriteiten zijn woedend en sloten eerder vandaag al enkele aanvoerroutes van de NAVO naar Afghanistan. Nu moeten ze ook een Amerikaanse basis dicht. De NAVO betreurt het incident en stelt een onderzoek in. Mogelijk heeft het bondgenootschap zich vergist en werd de Pakistanse legerbasis aangezien voor een trainingskamp van de Taliban. In Drenthe is een man gearresteerd voor poging tot doodslag op een agent... De man van 61 liep met een bijl in zijn hand... langs de provinciale weg bij de plaats Bijlen. Toen agent hem aanspraken haalde hij uit. Een agent raakte gewond aan zijn hoofd. Op het politiebureau vertelde de man... dat hij de gaskranen had opengedraaid in zijn woning in Peijzen. Nadat de politie negen huizen in de omgeving had ontruimd... sloeg de brandweer de ruiten in. In de woning stonden brandende kaarsen. Buurtbewoners zeiden dat de man al jaren overlast veroorzaakt. In België heeft een grensrechter voor het begin van een voetbalwedstrijd in de tweede klasse geprobeerd zelfmoord te plegen. Hij werd net voor de aftrap gevonden in de kleedkamer. Het duel tussen de voetbalclubs Beken en Brussel's is na de zelfmoordpoging van de grensrechter afgelast. Vorige week werd in Duitsland een duel in de Bundesliga kort voor aanvang afgeblazen, omdat een scheidsrechter eerder die dag in zijn hotel een zelfmoordpoging had gedaan.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 De lichamen zijn gevonden tijdens een militaire operatie in het zuiden van Colombia... na een vuurgevecht met strijders van de FARC. De terreurbeweging heeft nog ongeveer twintig militairen in gijzeling. Sommige van hen al meer dan tien jaar. In de eredivisie heeft PSV thuis met zes-een gewonnen van Groningen. Door de zeer ruime overwinning blijven de Eindhovenaren in het spoor van koploper AZ... dat drie punten meer heeft met een wedstrijd minder gespeeld. C won thuis met 3-1 van Herakles... Nak Breda speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Heerenveen. En in Venlo won de graafschap met 2-1 van hekkensluiter VVV. Het weer vannacht overwegend bewolkt en ongeveer 8 graden. Langs de kust is de wind krachtig tot hard. Morgen neemt de wind toe, boven de wadden tot stormachtig kracht 8. Vanuit het westen regen, aan het eind van de middag klaart het top. Maandag droog en vrij zonnig, de dagen daarna wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A10, Ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer... staat tussen de afrit Volendam en Schellingwoude... een file van drie kilometer door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten... in de keuze voor een ziekenhuis. In mei dit jaar vroeg Tineke Seelen, directeur van Stichting Vluchteling... mij mee te gaan naar Ivoorkust. Omdat de situatie daar heel ernstig is.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 Buiten is het 7 graden. Binnen zit Max van Wezel. Ik heb getwijfeld over België, zong Henk Westbroek van het Goede Doel. Ik heb getwijfeld over België. De Belgen zelf de afgelopen weken trouwens ook. Het oog over heel veel buitenlanden die in het nieuws zijn... Over België, dat geheel onverwacht een regering krijgt. Althans, daar ziet het er nu naar uit. Over Egypte, dat aan de vooravond staat van de eerste vrije verkiezingen... ongeveer sinds de tijd van de farao's. Maar wordt het land nou ook gelukkig van de democratie? Want de toeristen blijven weg, de economie draait slecht... en de waarde van het Egyptische pond is aan het dalen. En dan hebben we nog een planeet voor u... Is er leven op Mars, wilde NASA weten. Vandaag was de lancering van een raket met aan boord een nieuwe Mars-rover. Tegen het eind van het jaar breken veel feesten aan die soms met de geboorte van Jezus Christus te maken hebben, maar bijna altijd met de vraag: gloort er in de donkere maanden ook nog een straaltje licht? Tijd voor een nieuwe oogserie. Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers praat u bij, vanavond om te beginnen, over de advent. En de muziek in dit programma staat in het teken van... ik heb getwijfeld over België. Maar eerst uiteraard het nieuws van vandaag.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 En misschien kan volgende week de nieuwe regering al aan de slag. De Belgen hebben inmiddels het wereldrecord voor meer open naam staan. Hoeveel dagen was het ook alweer? Nu 531 dagen. Dat is ongeveer anderhalf jaar. En dat betekent dat er over 2,5 jaar alweer verkiezingen zijn. En dan begint alles van vooraf aan. We hebben het afgelopen jaar heel wat gekke woorden voorbij horen komen. U heeft het zich wellicht al afgevraagd. Wat was nou... Het woord van het jaar. Een aantal genomineerden staat u vast nog bij. Het wordt een app. Arabische lente. Occupy Amsterdam. De eurocrisis is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, hoe zal ik zeggen? De, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Maar het genootschap Onze Taal koos uiteindelijk voor... Weigerambtenaar werd een Nederlands woord. Weigerambtenaren. Weigerambtenaren. Juist. Weigerambtenaren. Ambtenaren dus die weigeren homoseksuelen te trouwen. Op deze dag van creatief woordgebruik deed premier Rutte ook een duit in het zakje. Het gebeurde op het partijcongres van de VVD. U weet, uh, peilingen zijn palingen. Op het congres bleek veel vertrouwen in de premier te bestaan. Ook de VVD-leden bezigden beeldspraak. Ik kan me er vreselijk veel zorgen over maken, maar je moet ook gewoon je knopen tellen. We voelen enorm die verantwoordelijkheid om die coalitie gaande te houden, om die bezuinigingen te halen. Dan slikken we maar wat. Een proef met betaalde afvalinzameling in Pijnakker lijkt een succes. In twee maanden tijd is er al meer dan 300.000 kilo ingezameld. De tarieven liggen niet heel erg hoog. Zo krijg je 5 cent voor een kilo papier. Je wordt er niet rijk van, merkte de man die met een stapel afval richting het inzamelpunt ging. Je ziet hoe, hoe, hoe goudmijn het is, 37 cent. Maar goed, op jaarbasis is dat 75 euro. De motieven van de mensen om aan de proef mee te doen verschillen behoorlijk. Vanwege die dubbeltjes, allemaal vanwege die dubbeltjes. Maar vooral omdat je het doet voor de natuur en het goede gevoel wat dat oplevert. Ja, voor mezelf eigenlijk. Ook een goed doel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En vandaag was de lancering van de nieuwe Marsverkenner Curiosity. En het lukte. Inge Loes ten Tenkaten is astrobioloog in Leiden en betrokken bij het project. Ze is in Florida op het ogenblik. En mevrouw Tenkaten, u was ook bij de lancering, hè? Uh, ja, dat klopt. Ik zit inmiddels niet meer in Leiden, maar uh, ik ben zelfs dus inderdaad bij de uh, lancering. Ja. Was u zenuwachtig? Uh, ja. <laughs> ik begin nog wel, maar het kwartier voor de lancering wordt het toch wel uh, redelijk nerveus, ja. Er zijn eerder van die marskarretjes geweest, de Spirit bijvoorbeeld en de Opportunity. Wat is bijzonder aan deze missie? Uh, nou, deze rover is zeker uh, twee, twee keer zo groot. en uh, Hij kan langere afstanden afleggen uh, dan de uh, Spirit en Opportunity. Hij uh, heeft in plaats van 10, uh, meer, meer van 100 meter per dag. En uh, er zitten een aantal uh, grote uh, instrumenten op. En hij wordt uh, in plaats van door zonne-energie, door een... Uh, ...nucleaire reactor gaat geven, daardoor die dit veel verder uh, rijden. Ja, als het over de rode planeet, over Mars gaat, is de eerste vraag altijd... ...zou er leven zijn daar en gaan ze dat nu ontdekken? Denkt u uh, dat de Curiosity daar verder mee komt? Uh, nou, dat is in principe wel de bedoeling. Uh, een van de instrumenten is echt gericht op het uh, onderzoek naar uh, organisch materiaal. En uh, dat uh, wordt eigenlijk altijd in verband met leven gebracht. En uh, ja, we hopen toch eigenlijk wel daar iets uh, mee te vinden, ja. Hij schijnt pas over een uh, maand of acht, negen aan te komen hè, op Mars. Wani wanneer verwacht u de eerste data? Uh, nou, het zijn landendata's op 6 augustus. En vanaf dat moment krijgen we wel meteen uh, data van uh, een aantal instrumenten en van de camera's en zo. Uh, maar dat uh, SEM-instrument, dat organisch materiaal uh, gaat meten, dat gaat waarschijnlijk pas na een maand twee, drie zijn eerste uh, samples meten. Ik dank u wel. Ja, dus wij moeten nog even wachten. Astrobiologe Inge Loesten-Katen vanuit Cape Canaveral in Florida. Ik zei het al, de muziek gaat helemaal over Walen, over Vlamingen, over België. En wat voor gevoelens het land bij beroemde Belgen oproept. De eerste daarvan is de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers. Meneer van der Meers, wat is uw keus geworden? Mijn keuze is geworden uh, Raymond van het Groenewoud met de Vlaanderen boven. Het is een uh, liedje waarop uh, ik als uh, jongeman heb staan meejoelen, uh, uh, zonder eigenlijk te weten wat het, uh, wat het was. Raymond uh, maakt eigenlijk. Uh, um, uh, hij lacht met uh, de gevoelens van uh, de Vlamingen die. Uh, uh, en terecht wat mij betreft, uh, die vinden dat zij beter zijn dan al de rest Vlaanderen boven... waar men de heer nog kan loven, waar de mensen belangrijk zijn en de pensen omvangrijk zijn. Dus het is een satire op Vlaanderen. En net omdat net te veel mensen roepen Vlaanderen boven of Brussel boven of Wallonië boven... net omdat dat te veel gebeurt, zijn we nu al 530 dagen een regering aan het vormen. Hier vrees ik. We gaan luisteren naar Raymond van het Boud. Met wit is waar de kip aan het spit is, waar de kerk in de midden staat. Waar de purperen hij bloeit en het geld in het zwart vloeit, waar men nauwelijks Nederlands praat. Waar een diploma geen zin heeft, en de koning geen kind, heeft waar de schuim mijn koning in dit Waar het volk goed lacht is, en een vuist zonder kracht is, waar mijn vader na aan de toog expliqueert. mensen belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar blauwse vogeltjes fluiten. Vlaanderen mijn land, bij het Noordzeestand. <middels> waar de kleurenbuis grijs is en de schroef nog afwijs is. Waar de rijkswacht goed functioneert. Waar een pik en houweel is en geen pintje veel is Frans is het geeft. Waar de kamp overdag is en de klasse voor s'nachts is Waar men ernst zodanig prijst Waar de gier op paraat staat en de vrouw aan de paad staat Waar de camera traag gaat de premier nogal vaag Praat de vakantie naar Spanje wijst Vlaanderen boven Waar men de heer nog gaan loven Waar de mensen belangrijk zijn, en de buiken onbangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar vlaamse vogeltjes fluiten. Vlaanderen mijn land, bij het nooit zee Ja, die van Koekelberg, De waterzooi Het meisje in het hooi De Vlaamse romant Alle muziek in deze aflevering van Met het oog op morgen gaat over België. En Dit was Raymond van het Groene Woud en Vlaanderen boven. De keuze van Peter van der Meers, oud-hoofdredacteur van De Standaard... en nu hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Ja, Witte Rook uit Brussel dus vandaag. De zes partijen die onder leiding van toekomstig premier Di Rupo onderhandelden... kwamen na 18 uur onderhandelingen vanmiddag vroeg tot een... Akkoord. In de studio van tv-zender VTM zit financieel expert Paul de Horen. Goedenavond. Goedenavond. Weet u nog op welke dag van de formatiebesprekingen we zitten nu? Ja, dat weet ik. Dat is 351. Dat is 531 bedoel ik. <laughs> 531. En de dag van de doorbraak dus. Had u dat verwacht? Uh, dat zat er inderdaad uh, aan te komen... Um, omdat je toch al een paar keer gezien hebt in die 531 dagen... dat als het helemaal strop zat en men elkaar niet meer kon vinden... Dat de formateur Elio de Rupo dan zich naar de koning repte om zijn opdracht in te leveren. En de koning dan zegt, uh, wil je er toch nog even over beraden? En dat dan in de dagen daarna meestal dan toch de doorbraak komt. Dat was zo in de zomer toen die zes partijen samen aan tafel moesten gaan zitten. Dat was zo rond het communautaire akkoord, rond de taalkwesties. En dat is ook nu zo weer rond de begroting. Dus eigenlijk als die Roepo met veel drama en veel theater naar de koning gaat, dan komt er een doorbraak juist. Wel, er zijn twee dingen die meespelen, maar dat, dat is zeker het geval. Vandaar ook dat men in België... Elio uh, Di Rupo al een beetje de drama-queen uh, noemt. Dat hij telkens dus een toneel opvoert. Maar dat is niet alleen nu doorslaggevend geweest. Dat uh, was een belangrijk element. Maar het allerbelangrijkste element is natuurlijk die ratingverlaging... ...die Standard Poor's uh, gisteren uitgesproken heeft. Want uh, je moet uh, goed weten dat dat natuurlijk pas avonds officieel bekendgemaakt is maar dat de premier uh, s morgens al geïnformeerd was om negen uur... en dat hij smorgens om negen uur ook al Elio Di Ruppo daarover heeft ingelicht. Met andere woorden, op het moment dat ze opnieuw aan tafel kwamen... wisten zij al dat er een ratingverlaging zou komen, wij nog niet, maar zij wel. En eigenlijk vanaf dat moment zijn ze bij elkaar blijven zitten. Heeft het dan 18 uur geduurd en zijn ze met een begroting naar buiten gekomen. En dat kon België zich niet veroorloven, afgewaardeerd worden door Standard en Poors... Wel, dat is natuurlijk iets wat heel veel geld gaat kosten. Je weet sowieso dat een afwaardering tot een hogere rente leidt. En wij hebben een staatsschuld van 360 miljard. Veronderstel dat dat 1 procentje meer rente zou kosten. Ja, dat is 3,6 miljard. Uh, dat is een hele hoop geld natuurlijk. Dus uh, dat moet natuurlijk niet in één keer geherfinancierd worden. Maar bijvoorbeeld morgen, nee overmorgen maandag, is er alweer zo'n nieuwe plaatsing van staatsleningen. Dus dat gaat dan al geld beginnen kosten. Mm -hmm. En dat begint echt wel heel zwaar te wegen natuurlijk. Verwacht u nu een politieke doorbraak is dat Standard Poors ook zo vriendelijk is om de rating van België weer te verhogen? Dat zal zeker niet gebeuren. Dat is uh, flauw. Ja, wel, waarom zal dat zeker niet gebeuren? Omdat uh, Stedder Poors altijd een rating heeft van dit moment... en ook een vooruitzicht, een outlook, zoals zij dat noemen. En de outlook voor België is negatief. Met andere woorden, ze hebben één stapje verlaagd... en ze hebben eigenlijk erbij gezegd... en de volgende stap zal misschien ook weer een verlaging zijn. Er is één kans op drie dat het een verlaging is. Um, er is één kans op drie dat het gelijk blijft... en er is maar één kans op drie dat het stijgt. Dat is, uh, dat is miniem natuurlijk. In het allerbeste geval... Uh, gaan we nu hier stabiel blijven op dit niveau... en in het slechtste geval gaan we nog een stapje lager. En dan, dan zitten jullie op AA? Ja, dan zitten we op AA. Dan wordt het uh, A+. Nou oh ja, nee, dat klinkt niet goed. Er zijn nog zo eentje. Uh, België moest de laatste week een recordrente op zijn staatsobligaties betalen. Bijna 6 namelijk. Nu er een politieke doorbraak is, ga, gaat dat dan omlaag of ook niet meteen? En dat zal te bezien vallen. Dat is eigenlijk... Je gaat dus maandag, als de Belgische staat tussen 1 en 2 miljard moet ophalen... Dan ga je twee krachten hebben, namelijk vanaf het huidige niveau ga je natuurlijk een, een, een renteverhogende kracht hebben... namelijk die afwaardering door Standard Poor's. Dat zou normaal tot een nog hogere rente moeten leiden. Maar de bekendmaking dat er een begroting is... en dat er dus waarschijnlijk over een week een regering is... zou dan weer die rente moeten naar beneden trekken. En die twee krachten, denk ik, zullen elkaar min of meer neutraliseren. Ik denk dat je die 5,8% die vrijdag de rente was... dat je die ook maandag wel zal zien. En ik denk ook dat de, dat de overheid er alles aan zal doen... om onder die 6 te blijven. Dus men kan bijvoorbeeld beslissen... om maar 1 miljard te halen om onder de 6% te blijven. Als men vlotjes 2 miljard kan ophalen onder de 6%, zal men dat ook wel doen. Maar men zal misschien minder ophalen om onder die 6% te blijven. Nou, het goede nieuws is dus een akkoord. Een akkoord ook over de begroting voor het komend jaar... en ook al een beetje over de twee jaren daarna en een akkoord over sociaal-economische hervormingen... die eh, tot stand moeten worden gebracht. Bent u onder de indruk of valt dat tegen? Het is een typisch Belgisch compromis. Oh Je hebt tussen uh, twee blokken, zal ik maar zeggen. Je hebt uh, uh, het zuiden, uh, dat voornamelijk uh, socialistisch gestemd heeft... En dat vindt dat de crisis moet betaald worden door zij die over de poen beschikken. Dat zijn de Vlamingen. En dat is dan de andere kant, de Vlamingen. Uh, die zeggen, ja maar zo werkt het niet. Uh, wij moeten gewoon nu al heel veel betalen, veel te veel. Omdat er allerlei systemen zijn die niet deugen, die veel te duur zijn. Daar moet je aan werken, je moet besparen. En dus ja, in al die dagen is men uh, millimeter per millimeter dichter bij elkaar gekomen. En zo is men uitgekomen op iets uh, ergens tussenin. Uh, bijvoorbeeld om het te illustreren. Men heeft een aantal maatregelen genomen die met het pensioen te maken hebben. Maar men heeft niet de pensioenleeftijd verhoogd. Men heeft alleen een aantal tussenvormen, zoals vervroegd pensioen en brugpensioen. Daar heeft men de leeftijd van opgetrokken. En, dan nog en die ligt nog steeds heel laag, hè, die leeftijd? Ja, inderdaad. Ik zal een voorbeeld geven: brugpensioen. Als je bij een bedrijf in moeilijkheden werkt, dan kan er een collectief ontslag volgen. En dan kun je met pensioen gaan, met brugpensioen eigenlijk op 50 jaar. Dat is nu de situatie. Uh, dat wordt opgetrokken naar 55 jaar. Dat is nog altijd relatief uh, jong. En dat wordt op... Wij moeten veel langer doorwerken in Nederland, meneer de Kijk eens hoor. aan. Uh, bovendien wordt die maatregel, dus het optrekken van 50 naar 55... die gaat pas in in 2018. Uh -huh. Dus ik wil maar even illustreren dat er hier geen grote stappen zijn gemaakt... dat er kleine toegevingetjes gedaan zijn... Uh, om elkaar te vinden eigenlijk. Omdat ze allemaal zouden kunnen zeggen van... kijk, wij hebben er toch voor gezorgd dat dat uh, veranderd is. Maar fundamenteel is er niet echt, groot veel, niet echt veel veranderd. En kan op die manier orde op zaken worden gesteld? Of moet, moet er over een paar maanden gewoon dan weer... een nieuw bezuinigings- en weer een nieuw hervormingspakket erbij komen? Uh, dat valt uh, te vrezen. Uh, ik kan ook niet echt in het hoofd van de onderhandelaars kijken. We hebben het al vaker meegemaakt in het verleden... dat partijen beslissen om... Uh, ik zou bijna zeggen, ongeacht de verkiezingen, nog een termijn erbij te doen daarna. Als je over voldoende zetels beschikt en stemmen beschikt, kan je dat. Ik heb hier geen aanwijzingen voor. Maar natuurlijk, ongeveer de helft van de regeertijd is al opgebruikt. Dus in 2014 zijn er opnieuw verkiezingen. En ja, dan al die, veel van die maatregelen moeten pas dan uitgevoerd worden. Wat zeker ook belangrijk is om op te merken, is dat men toch van een redelijk optimistische uh, economische situatie is uitgegaan. Men gaat uit van een groei volgend jaar van 0,8 procent, terwijl uh, in het voorbije kwartaal de groei is. tot stilstand gekomen nee. is al. Dus uh, als die groei er niet is, zullen die belastinginkomsten er ook niet zijn, en zal er toch een groter tekort zijn. Uh, want uh, we gaan nog altijd uit van een tekort van 2,8 procent. Dus uh, het zou best kunnen dat uh, deze regering in de loop van volgend jaar al deze cijfers al zal moeten bijstellen. De Rupo wordt premier dus, de drama queen. Het, het is niet een echt heel degelijk kabinet, zoals ik u hoor. Ja, dat zal nu moeten blijken. Hè. Ze hebben heel veel moeite gehad om het eens te worden. En misschien gaat nu toch die groep een hechte groep worden. Maar ik moet toch er aanstippen dat de vooruitzichten er niet zo goed uitzien. Kijk je... Je hoort wel eens uh, een, een vergelijking maken met een regering van uh, toch al behoorlijk uh, lang geleden, 1973. Uh, waarom vertel ik dat? Omdat dat ook een, partij was, uh, een regering was met dezelfde zes partijen. Mm -hmm. En dat zijn meestal in, in ons land uh, zeer ongelukkige regeringen geweest. Waar je dus de drie grote families, de socialisten, de liberalen en de christendemocraten, in één regering stopt. Meestal werkt dat niet zo goed, meestal werkt dat ook niet zo lang. En die regering van toen... Uh, die werd ook geleid door een uh, Frans-talige socialist. Nou, dat dat belooft nog niet veel goed. We gaan weer even naar Belgische muziek luisteren. Maar ik dank u heel erg. Financieel ja. expert van tv-zender VTM, Paul de Horen. Bedankt. En de muziek is uitgekozen door stand-up comedian Bert Kruismans. Hij uh, won de finale van de Belgische quiz De Slimste Mens ter Wereld. En dat levert hem de eretitel De Allerslimste mens ter wereld op. En meneer Kruismans, wat is uw Belgische lievelingsmuziek? Wel, uh, ik ga heel slim zijn. Ik ga een Nederlands liedje nemen. Dat is heel slim. <laughs> Namelijk uh, het lied Zing, Vecht, Huil, Bid, ah. Lach, Werk en Bewonder van Ramses Shafi, uiteraard. En waarom slaat dat op België? zeer theatraal nummer eigenlijk. Hè? En dat, dat past wel bij het België van de afgelopen 530 dagen vind ik. En uh, Het is ook zo dat het, het is een beetje een manisch depressief nummer. Het, het gaat over ellende en dan toch weer over hoop. Het nummer zweeft tussen hoop en wanhoop. En ik denk dat België al uh, 530 dagen ook zweeft tussen hoop en wanhoop. Deze week was het, was het ja, ging het land naar de haaien. En kijk, uh, we hebben een nachtje doorgewerkt. En vandaag gloort er weer hoop aan de horizon in dit land. Ramse Shaffi zingt. Inderdaad. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.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 Bevonden. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en rond.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 We hebben hier aan tafel net ontdekt dat Rams Shafi ook bij het volgende onderwerp uh, hoort. Want hij is natuurlijk van oorsprong Hij Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Uh, eigenlijk zou u nu behalve de radio ook uw uh, computer moeten aanzetten. En dan even via onze webcam kijken. Dan kunt u het volgende gesprek over Egypte volgen. NOS.nl of radio1.nl of met het oog op morgen.nl is allemaal goed. Want de studio is inmiddels volgestroomd. Hier zitten Petra Stine, oud-diplomaat in Egypte en in Syrië. Sabri Saad El Hamous, acteur. Uh, op dit moment artistiek leider van Theatergezelschap De Nieuw Amsterdam... en geboren in Cairo. En Maarten-Jan Bakkum, econoom bij ING Investment Management... en zijn specialisatie is Egypte. Heel hartelijk welkom allemaal. Uh, het gaat natuurlijk over de verkiezingen die uh, maandag... Zouden ze moeten ja. zijn, behalve als die demonstrant op het Tahrirplein... meneer Alhamouz toch in zin krijgen, Want dan worden ze juist uitgesteld, begreep ja. ik. Ja, en ik begreep ook dat het in Cairo en Alexandria misschien wel ja, dus, uit... Dus vandaag was er een ja. bericht op uh, de Egyptische pers... Ja. Uh, dat uh, een aantal rechters, want die gaan straks die verkiezingen waarnemen... er zijn wel wat NGO's uit het buitenland... Uh, niet-governementele organisaties, bijvoorbeeld de Carter Foundation... die uh, mogen komen... Kijken, maar dat heet dan niet waarnemers. Maar goed, die rechters hebben gezegd, een, een tiental volgens de berichten, wij kunnen niet garanderen dat die verkiezingen in Cairo en Alexandrië echt veilig gaan verlopen. Dus wij vinden het eigenlijk verstandig dat het wordt uitgesteld. Maar er is nog geen beslissing Ook. over genomen. Hmm. Maar in Egypte kunnen ze heel goed alles op het laatste moment Uit, veranderen. Uh, het is nou, alleen zo'n rare paradox, is het van. Uh, ik kan me veel beter voorstellen dat mensen gaan demonstreren om verkiezingen door te laten gaan dan. Ja, ik uitstel van heb, ik heb begrepen dat het, ook een, dat het ook te maken heeft met uh, uh, zorg over het resultaat. dus de, Ik weet niet of het waar is. De, op, op dit moment ligt de waarheid in het midden. En, of eigenlijk wat mij betreft aan Dichelen. En niemand weet waar het precies ligt. En ja. wat nou precies klopt. Maar er wordt gezegd, uh, in ieder geval als ik mijn familie be, uh, bel, dan, dan, uh, dan hoor ik dat... Uh, dat de jongeren op het Harriënplein zijn bang om voor de uitkomst van de verkiezingen... dat het inderdaad ten gunste van uh, de verkeerde partij of de islamitische partij... En dat willen ze dan, willen ze willen ze op de harieplein van, uh, van de gelegenheid gebruik maken om het uit te stellen. Zodat zij misschien zichzelf kunnen organiseren. Ik heb net even een van de, een van de blogsters, uh, dat is een Brits-Egyptische, Sarah Carr heet ze. En een hele lijst van uh, een hele lange discussie op Facebook. Hm. Met inderdaad, die jongeren, hè, en het zijn niet alleen maar jongeren die op dat plein staan. En zij ja. zei: er was een hele discussie van moeten we de verkiezingen boycotten? moeten we wel gaan. Ja gaan, maar eigenlijk vind ik dat heel positief. Dat is toch wat je wil in een opkomende democratie, dat mensen erover hebben van wat gaan die verkiezingen over ons betekenen en welke partijen zouden we op moeten stemmen. Dat mensen elkaar op aanspreken van, hé, hey, maar als je niet gaat, telt je Wordt stem helemaal niet. Dus er is enorm veel politieke discussie op dit moment. Martin Jan Bakken, begrijpt u wie op dit moment, wie wie is in de Egyptische politiek? Uh, ik denk het wel, ja. Ik denk dat wij, wij kennen alleen die meeste mensen nog niet hier. Dus we kennen de... Wie zijn er allemaal? Op wie moeten we letten? Nou ja, voor zover ik weet, het is de, de broederschap natuurlijk die geblokkeerd is. Ja. Ja, en uh, ja, verder zijn het een aantal namen. El Baradij is natuurlijk actief. En, en, maar de partijen, die... Ja, de, de presidentsverkiezingen uiteindelijk worden belangrijker, denk ik, uh, volgend jaar. Op welke partij moeten we letten, meneer El Hamous? Uh, ja, als ik morgen zou gaan, of als, als ik maandag zou gaan stemmen, zou ik, uh, zou ik emotioneel gaan stemmen op de partij van de jongeren, uh, van de Tahrirplein. Maar goed, dat is. En die zijn een beetje. Jong, ze, liberaal ze zijn jong en ze, heet, ze, hebben, ze hebben namen van, van de Revolution Goes On. En ze hebben. Het ze, ze, is, is aan de naïeve kant. En dat hoort ook een beetje van bij die leeftijd. En, ja. Maar uh, dat de, wordt geen grote partij. Hè? Die hebben wordt nog geen grote niet enorme spanning Maar ik denk de dat de, de, de Islamitische Broederschap gaat winnen. Ja, Peter Stine, denkt u dat nou? Ik denk dat er een beetje de moslimbroederschap... in allianties met bepaalde partijen... ook wat oudere partijen die al zeg maar voor de uh, staat Egypte... toen de Britten er nog waren, de die hebben waarschijnlijk ook nog wel wat extra aandacht. Ik denk dat het ongeveer 30 tot 40 procent... voor de moslimbroederschap zal worden. Dat er ongeveer 20 procent voor de liberale partijen... er is een christelijke zakenman die Najib Sawiris heet... die heel erg ja. veel aanhang heeft, toch? En dan 20 procent... Uh, nou, misschien 10, 15 procent voor de jongeren, progressieven. En dan zijn er ook nog, en dat is iets wat we ons niet realiseren hier... maar in, heel, in het platteland, heel erg veel dorpsoudsten en tribale leiders... die sowieso alle stemmen van het dorp gaan krijgen. En het maakt niet uit waar ze bij horen. Mm -hmm. Maar Jan Bakker, waar we eigenlijk het bijna nooit over hebben... is wat er sinds die revolutie, sinds het begin van de Arabische Lente... economisch met zo'n land als Egypte is gebeurd. Maar daar weet u weer alles van. Ja, nou... Wat is er gebeurd? Wat eigenlijk interessant is dat na de, de, de, de strijd in, in februari eigenlijk dat de economie weer een beetje normaliseerde. En Het, het, het liep eigenlijk redelijk goed de laatste, de laatste maanden. Alleen sinds, uh, ja, sinds, sinds recentelijk is het is de economie weer tot stilstand gekomen. Um, en nu zien we vooral kapitaalvlucht uit het land. En hoe komt dat natuurlijk? Nou ja, goed, als er, als er kapitaalvlucht is en, en er is zoveel druk uh, van binnenuit. Ja, dan gaat dan, dan niemand gaat meer investeren. Dus het is duidelijk dat nu uh, de stabiliteit terug moet komen... om die economie weer aan de praat te krijgen. Ja. En dat komt eigenlijk door dat die revolutie weer een nieuwe fase in is gegaan. Dat, dat moedigt investeerders niet aan. Ja, dat, dat is ja, dat zal onrustig. Ja, maar, maar die militaire raad speelt echt ook met vuur. Hè? Want er is dus een enorme angst ontstaan in Cairo. En ik las vandaag cijfers dat de criminaliteit er dat die verminderd is... Uh, maar iedereen voelt zich veel angstiger dan voor de revolutie. En die militaire raad... Maar dat is in Nederland ook, dat ja. is criminaliteit... maar iedereen zich toch angstiger ja. voelt. Nee, maar de verheel en deers... Verheel and, uh, verdeel en de heers. Verdeel en nou, deers. Ja, ja, dat is een nieuw Nederlands woord... Um, je wordt er ook helemaal, raakt ook helemaal van in de war wat die militaire raad er allemaal doet. Maar ze spelen eigenlijk toch het oude spelletje van het regime. moslims tegen christenen ja, opzetten, ja. mannen tegen vrouwen. Euh, zeggen dat het allemaal buitenlandse elementen zijn. Dus ja, zij dragen ook niet bij aan een positief imago. Hè? Wie zou nee. nou nog willen investeren in Egypte? Nee, ik buitenlanders sowieso nu af hebben gehaakt voorlopig. Maar wat nog veel belangrijker nu is, is dat de, de grote Egyptische bedrijven binnen Egypte... en de mensen die daar de economie eigenlijk altijd vooruitgezet hebben... dat die nu proberen hun geld juist uit het land te halen. Ja. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Als de Egyptenaren zelf niet in geloven, dan gaan de buitenlanders al zeker niet natuurlijk... Ja. Ge... Zou u een cliënt adviseren op dit moment te beleggen in Egypte, of niet? Nee, nee, niet echt. Nee, wij, wij hebben op het moment ook geen belegging in Egypte. En, uh... Als ING niet. Als ING investment management. Ja. Ah, dat is wel dramatisch natuurlijk. Als ja. dus je ziet hoeveel de, de, de, de, de ontwikkelingsorganisatie van de VN heeft berekend dat voor het hele Midden-Oosten in 2020 50 miljoen banen erbij moeten komen. Nou, een groot deel daarvan moet in Egypte Want Heel veel jonge werklozen. Ja, 40, 50 procent ja, van de bevolking. Ja, ja. Maar het geeft de uh, Egyptische economie eigenlijk op. Ik bedoel, we weten alleen niet van. Voor... Veel zand en veel kamelen. Oh, nou, er zijn natuurlijk drie, drie hele belangrijke sectoren. Het WCE, -E, ik weet niet meer dan. Nou ja. Het is de, het Suezkanaal. De nee, Toerisme is natuurlijk heel belangrijk. Toerisme. Ja. He, dat heeft vooral heel veel werkgelegenheid uh, gezorgd. En dat is nu helemaal tot stilstand gekomen. Maar het Suezkanaal is natuurlijk heel belangrijk voor het land. En de olie- en gassector ook. Dus die drie sectoren die zijn het allerbelangrijkste. Alleen daar komt er nog bij. Natuurlijk. Egypte is een hele, hele, jonge bevolking, dus er ja. zit gewoon heel veel groei. Ja, de normale binnenlandse economie is natuurlijk heel belangrijk. En dat maakt Egypte wel tot een interessant land, interessante markt ook vergeleken met andere landen mm. die veel. Kwetsbaarder zijn normaal gesproken, voor wat er in, met de kredietcrisis in Europa bijvoorbeeld gebeurt. Zou ik zeggen, moest. kan dat mensen eigenlijk wat scheden, die economie? Of gaat het nu om vrijheid, om democratie? Ja, in een, een tijdje wel. Maar de hele beweging van uh, de hele revolutie van, van, van, van vorig jaar had te maken met uh, onvrede. Als mensen niet te eten en te drinken hebben... en niet genoeg geld hebben om uh, uh, uh, uh, hun dagelijkse leven te, te, te, te leven... dan uh, komt er ook nog bij dat ze uh, ook vrijheid willen. En dat is niet meer aan de hand. Ik denk dat, het, dat als, ik, als ik bel naar, naar Egypte en ik hoor mijn uh, neven die wens... Zeggen dat ze het land willen verlaten en weg willen uh, uh, rennen, inderdaad, omdat ze niet geen werk genoeg hebben in Egypte. Mm. En dan gaat, dat, dan gaat dat meer tellen dan die vrijheid die beloofd is. Fascinat. Is... Dit is natuurlijk in de geschiedenis toch wel vaker voorgekomen. Van eerst enorm veel revolutionair land. En dan gaat de economie tegenzitten, gevoel van onveiligheid ontstaan en dan loopt het soms toch verkeerd af. Nou, ik denk dat we gewoon een volgende fase krijgen. Ja. Um, en ik denk dat we de komende jaren... die politieke revolutie, die zal nog wel even door blijven gaan... de economische veranderingen. Maar er zal ook een sociale revolutie moeten komen, een mentaliteitsverandering. Want ja, er wordt wel gezegd dat er een enorme economische groei was... voor de revolutie. Maar precies een jaar geleden vonden er verkiezingen plaats. Parlementsverkiezingen, die waren totaal corrupt. En ja, ik denk toch dat die 8% economische groei van een jaar geleden... dat was drijfzand, een heel corrupt systeem... Waarbij de groei eigenlijk in de zakken verdween van uh, ja, een paar uh, grote walvissen, zo worden ja. ze daar genoemd. Maar ja, bakken, toen investeerden de banken nog wel, dus die zagen Zeker, toen eigenlijk ja. meer brood in Egypte. Ik denk dat er jaar, zeg maar vijf jaar, acht jaar voordat de revolutie uitbrak, dat er best veel optimisme was uh -huh. in het buitenland over Egypte. Er waren wat hervormingen geweest, de bankensector liep weer wat, uh, wat beter, de overheidsbegroting was iets minder slecht. Er kwam wat meer kapitaal binnen, dus dat was op zich best een optimistische tijd, denk ik. Hmm. Alleen ja, als de politieke stabiliteit wegvalt... dan, dan, dan gaat het heel snel natuurlijk achteruit. Welke, welke mentaliteitsverandering ja, moet er komen? Want had het daarover. Ja. Welke mentaliteitsverandering moet er bij de bevolking komen? Ja, maar dat gaat jaren duren. Dat, gaat, dat, dat hoopte ik ook vorig jaar. Toen was ik vol optimisme teruggekomen. Want u was erbij en, je, ja, het, ja, ik het, was erbij ja. op de, de, de, de tiende en de elfde. En ik dacht, nou, nu gaat het gebeuren. Nu gaat dat plaatsvinden, de mentaliteitsverandering. Want dat is, dat is precies wat er aan de hand is. Het maar is wat niet alleen. Ik nog in dat tussenliggende uh, half jaar, wat uh, moet nou ja, er nog de, de, de mentaliteit van ik, ik, ik noem het altijd de zoekmentaliteit, de uh, compromis. Dat is, dat is wat er aan eigenlijk wat we waar we al jaren uh, mee bezig zijn. Dat je uh, als er niks gebeurt, dan is het soms ook wel goed. En als er iets gebeurt, of als de helft van wat er zou moeten gebeuren ook uh, uh, mogelijk is, dan is het ook goed. En dat zit in het... Ik bedoel, je zegt het systeem is veranderd. Alleen het gezicht van het systeem is weg, Mubarak. Maar het systeem... Het leger is er nog wel. Zit, Maar niet alleen het leger, maar het systeem... De lichtheid is er nog. Precies, in de bevolking. De bevolking te zelf. veel passiviteit. Ja, en ze hebben wel de behoefte om iets te doen. Om iets te, te, te, te veroorzaken. En ze hebben, ze hebben iets veroorzaakt. Ze hebben iets gigantisch veroorzaakt. Uh, vorig jaar mm. met het afzetten van Mubarak. Maar nu... En dat is eigenlijk de grote jihad, zoals we dat in de islamitische landen zeggen... dat je jezelf verandert. Ja, leg het even uit, anders denk ik... Nou, ja, precies, dat, anders, is, ja, dat je, klinkt heel, heel, heel anders. Bedoelt. Ja, heel anders bedoel. ik. Je, je hebt de kleine jihad. Het jihad dat is, uh, betekent strijd. Je hebt de strijd tegen de buitenwereld. De strijd tegen de, de, de, de, de, de, de verdedigingssysteem, uh, zou ik maar zeggen. Tegen de buitenwereld, de niet-islamitische wereld. Maar de grootste jihad is de strijd tegen jezelf. Alles wat je, wat je het zelf, hè, je eigen ik, veroorzaakt. Ik wil nog even iets anders vragen aan Peter Christine. Uh, staan er ook vrouwenkandidaten eigenlijk? Uh, ja, er zijn zeker een paar vrouwelijke kandidaten. Er is zelfs een vrouwelijke presidentskandidaten, Boutaina Kamel. Uh, er zijn ook een, veel, veel jongere vrouwen die uh, kandidaat staan. Kijk, ook daarin zit een mentaliteitsverandering die moet gaan gebeuren. En dat vind ik wel echt die stem van vrouwen in die revolutie... Uh, ja, die heeft hard doorgeklonken. En er wordt nu heel erg gevochten, ook met mannen en, door vrouwen en mannen samen... om die stem door te laten blijven klinken. En dat vind ik wel dat Tagreerplein... Eh, misschien dat we daar af en toe een beetje moe van worden van die beelden. Maar voor Egyptenaren is het een soort morele kompas geworden. Iedereen heeft het hele tijd over die 18 dagen van een soort van ja, burgerschap. Basijn heeft vandaag gezegd dat het een leeg begrip is. Maar als je uit een dictatuur komt en in een rechtsstaat kunt gaan wonen als burger... dan is dat dan je ultieme droom in. voor heel veel mensen. Ik dank jullie. Uh, maandag... Ja, begint de volgende fase, de verkiezingen. Althans voor het parlement. Ja, en dat duurt, Daarna uh, komen die duurt een paar maanden ja. ook nog. Hè? Ja, dus we hebben... weten het nog lang niet. Dus we gaan nee. dat allemaal nog heel vaak met jullie analyseren en evalueren. Petra Stine, Maarten Jan Bakker en Sabri Saad Alhamouz. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank u. Yves Meerschuit is pianist van de groep Le Grand Batose. We traden hierin met het oog op morgen op. Meneer Meerschuit, vanmiddag werd bekend dat er een regeerakkoord bereikt is in België. Hoe voelt dat? Dat is toch een gevoel van opluchting, want uh, deze week zag het er heel slecht naar uit. En uh, we voelden ook uh, overal uh, hier, uh, hier in België, er werd zoveel over gesproken en uh, de mensen werden beu en angstig. Maar blijkbaar is er nu toch wel een akkoord uh, gekomen en het is toch een gevoel van een opluchting. Welke muziek brengt uw gevoel voor uw land België het best tot uitdrukking? Hedendaags dacht ik aan uh, Brussel van Jacques Brel. Omdat uh, het is een nummer die in 1962 is uitgekomen. En dat is ongeveer nu 50 jaar geleden. En op het einde van het nummer kan je heel goed horen hoe Brussel uit elkaar valt. Dat is heel mooi neergezet door, de, door het orkest van Jacques Brel. En Brussel is natuurlijk hoofdstad van België, maar ook hoofdstad van Europa. En ik vind het heel. Uh, Toepasbaar in deze dagen. Uh, ja, het komt mooi overeen met de realiteit. Bruxelles van, van, van. Brel. De keuze van. Bruxelles van Brel. Yves Meerschart. tot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 Tant mon père, ils étaient gueux comme le canal, et on voudrait que le moral. Oh, c'était tout le temps où Bruxelles rêvait, c'était tout du cinéma plus, c'était tout le temps Bruxelles chantait, tout Het is vijf voor twaalf. Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend. Licht zal er komen, licht in het land. U hoorde het... Adventlied. Het Advent, een van de vele feesten die worden gevierd in de gure en koude decembermaand. In het oog hoort u de komende weken hoe verschillende culturen stilstaan... bij het contrast tussen licht en duisternis in deze tijd. En we gaan dat doen met cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Wat is eigenlijk het Adventfeest? Hoe lang kennen we het al, meneer Rooijakkers? Het Adventfeest, het, dat betekent letterlijk de Adventus Dominic... De komst van de Heer. En uh, dat uh, verwijst natuurlijk naar de geboorte van Jezus. En dat is een heel oud christelijk feest. al uh, wordt al vanaf de 6e eeuw gevierd. Maar vanaf de 11e eeuw is het vastgezet, uh, vastgesteld op, op vier weken. Dat wil zeggen vier zondagen eigenlijk. Uh, en uh, dat betekent dat we dit jaar eigenlijk een maximale advent hebben. Omdat kerstmis eerst de kerstdag op een zondag valt. En uh, in feite is het uh, een tijd van blijde verwachting, een soort uh, ja, collectieve religieuze zwangerschap zou je kunnen zeggen. Een <laughs> zwangerschap van Jezus. <laughs> wat, wat gebeurt er dan vier weken lang? Het is een hele tijd zeg. Ja, uh, dat is eigenlijk een tijd van, uh, van uh, ingetogenheid, uh, vroeger zelfs in de middeleeuwen van, van boete... Uh, inkeer, eigenlijk uh, vergelijkbaar ook een beetje met uh, de, de vaste tijd voor het grote feest van Pasen, eigenlijk om het contrast met uh, het feest zelf uh, het kerstfeest groot te maken is in die adventtijd eigenlijk een, een, een periode van gas terugnemen en van inkeren. En dat uh, gebeurt bijvoorbeeld liturgisch door uh, paarse kazuifels te dragen in de katholieke kerk. En er wordt bijvoorbeeld in de traditionele liturgie geen orgel gespeeld. En ook blijft de lofzang achterwege, het gloria. En dat alles om goed los te kunnen gaan op eerste kerstdag... En uh, ja, die adventperiode die wordt dan ook beleefd... zeg maar, meer in de, in de volkscultuur... door rituelen zoals de adventkrans... waarbij elke week nee. op een ronde krans van dennengroen... een kaars wordt ontstoken. Precies, maar... het adventkaarsje. Ja, precies, ja, ja. Maar meest bekend, zeker bij kinderen... is de adventskalender of het adventshuisje... waarbij je dus elke dag een luikje opent... waarachter dan een tafereel uh, schuil gaat dat kinderen inleidt en voorbereidt op het kerstfeest. En die adventkalenders, die beginnen meestal gewoon op 1 december. En dat zijn toch oefeningen in zelfbeheersing, kun je wel zeggen, mm -hmm. want... Ik weet zelf ook nog wel dat het dan toch heel verleidelijk is... om het luikje van de volgende dag al open te maken... te meer daar een lekker chocolaatje achter zat. Dus dat zijn de echte... Ja, dat mag dan niet. Nee, ja, de Nederland zelfbeheersing, dat meneer Rojakkers. Ja. Waar wordt het echt gevierd? Want in, in Nederland beginnen toch veel mensen... Ja, we zijn een wat ontkerstend land natuurlijk... Ja. Eh, pas aan de kalkoen op kerstdag... Ja, eigenlijk is in Nederland die adventcultuur niet zo sterk vergeleken met Duitsland of met Scandinavië. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij in Nederland toch een soort twin peak hebben in onze decemberrituelen. We hebben Sinterklaas nog op 5 december. En eigenlijk is die voorbereiding op kerstmis, ja die begint pas als de goedheiligman zijn hielen gelicht heeft. Eigenlijk steekt de Sinterklaas toch wel zijn staf in de sprake van het wiel van het kerstfeest als het gaat om die advent... Uh, vandaar dat ook die adventskalenders niet zo populair zijn in Nederland... als ze in het buitenland zijn. En uh, dat is uh, in die zin wel voor de rituele decemberhuishouding... voor Nederland kenmerkend dat Sinterklaas toch eerst heel dominant is. Precies. Ja. Daar moeten we eerst doorheen. Nou ja, dat is geen straf. We gaan nog uh, heel veel feesten met u uh, doornemen de komende weken. Bedankt voor deze aftrap. Graag gedaan. Ger Gerard Rooijakkers. En uh, dan gaan we nog één keer naar Belgische muziek luisteren. Zangeres... Eva de Roveren, um, ja, welke Belgische muziek brengt uh, uw België-gevoel het best tot uitdrukking? Ah, oh, eh... Uh, ha. Hallo! Hallo. <laughs> het was, ja. um, ik, uh, ik dacht van Arno direct. Uh, Arno is eigenlijk een Vlaming die zingt in het Frans, dus dat vind ik al heel erg Belgisch. Um, hij is ook echt een rebel, hij, is, hij was een rebel without a cause, zoals ze dat noemen. Maar het uh, lijkt zo te zijn dat hij nu wel een... ...om voor te zingen en um, ik heb voor het nogal een heftig nummer gekozen, Putain, Putain. Dat is eigenlijk een vloek natuurlijk. Um, het is eigenlijk een vrolijk liedje dat gaat over het feit dat alles naar de kloten gaat. <lacht> Veel te heftig voor het oog, maar we gaan toch even luisteren. Dankjewel even de <lacht> Ja, daar. ik was dat, oftewel zanger Arno... een van de weinige Vlamingen die in het Frans, in het Waals zingt. Putain, putain. De keuze van Eva de Rover was dat. Nou, dit was ons België- en Egypte-dagje van met het oog morgen. Morgen zit hier mijn jonge talentvolle collega Hans Larousse... en straks omhoog BNN met de overnachting. En daarin ontvangt Patrick Lodiers... de zwijgzaamste fractievoorzitter van heel Nederland... VVD'er Stef Blok. Benieuwd of hij dit keer wat gaat zeggen. Zou knap werk zijn van uh, Patrick Ludius. want Hij is echt altijd heel stil, Stef Blok. Goed weekend. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten. Een laatste glas im als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro, wat zeg jij dan? Amsterdam Gold .com. bescherm je vermogen.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 Ga naar Dit is Radio 1.